9 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. PvdA senator Duivenstein vindt dat de verhuurdersheffing tijdelijk moet zijn. Hij overweegt daarover een motie in te dienen in de Eerste Kamer. Duivenstein heeft al lange tijd kritiek op de verhuurdersheffing. Dat is een belangrijk onderdeel van het woonakkoord. Woningcorporaties moeten een heffing betalen die oploopt tot 1,7 miljard in 2017. Vanavond wordt duidelijk of het kabinet Duivenstein tegemoet wil komen. De stem van de PvdA senator is cruciaal voor voldoende steun voor het woonakkoord in de Eerste Kamer.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 32-jarige Kaan ging vorig jaar november naar Aleppo om te helpen in een ziekenhuis. en werd binnen twee dagen gearresteerd. Pas in november dit jaar kreeg zijn familie contact met hem toen zijn moeder naar Syrië ging. Kaan was ernstig ziek en woog nog maar 32 kilo. Volgens zijn moeder werd hij in een ondergrondse cel gemarteld. De Britse minister, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vindt het op moord lijken. Amerikaanse predikant Harold Camping die verschillende keren het einde der tijden voorspelde is overleden. Camping voorspelde drie keer dat de wereld zou vergaan. Toen dat op 21 mei 2011 zou gebeuren stonden er zelfs in Nederland reclameborden over de dag des oordeels. En toen ook op 21 oktober 2011 de wereld niet verging stopte de predikant met zijn werk. Harold Camping is 92 jaar geworden.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 In Den Haag draait het vandaag maar om één man, PvdA-senator Adrie Duiverstein. Gaat hij nou voor of tegen dat woonakkoord stemmen? En wat is er de afgelopen dagen allemaal achter de schermen gebeurd? Hoe is er druk op hem uitgeoefend en hoe is hij er aan toe? Dat hoor je zo meteen van onze politiek-insiders Jurin van den Berg, voormalig voorlichter van GroenLinks, Spindokter. dokter Goedenavond. En politiek-junkie en journalist Iftin Abokor. Goedenavond beiden. Goedenavond. En iedere dinsdag is onze entertainmentdeskundige Mark Koster te gast. Mark, um, jij hebt je, je eigen verkiezing in het leven geroepen. Ja. Namelijk die van grootste huigelaar ja. van 2013... En ja, kijk, je, als je gaat meteen al zitten glimmen. Ja, in de entertainmentindustrie draait het eigenlijk alleen maar om, om liegen en bedriegen. Nou, in de politiek ook, maar dat, dat, dus, dat is het Hollywood ja. voor lelijke mensen. Ik ga dan over het Hollywood van mooie mensen. Maar daar is het bedrog zo mogelijk nog erger en zo dan mogelijk nog verschrikkelijker. Zo meteen dus daar gaan we het sowieso over ja, hebben. De zo meteen, top drie. Ja, top drie. Maar eerst gaan we even naar het sportschale. Edwin Cornelissen is daar. En zojuist is uitgereikt de Fanny Blankers-Koen carrièreprijs. Precies, en dat is een prestigieus prijs voor de allerbeste sporters uh, van Nederland. Uh, de mensen die echt uh, sporthistorie hebben geschreven. Uh, die prijs werd uitgereikt door de winnares van vorig jaar. En dat was Ankie van Gunsen. En dat is... Teun de Nooijen. En daar kwam hij het podium op lopen. Teun de Nooier, de hockeyer dus, die dit seizoen uh, zijn uh, hockeycarrière beëindigde. Hij krijgt hier die, uh, die mooie award uh, uitgereikt. En wordt ermee geëerd voor zijn hele carrière. En we zagen een filmpje met al die talloze prijzen die hij heeft gewonnen. En waar we ook oh, overigens uh, zijn krullenbol zagen verwoorden tot een uh, wat kalend hoofd. Maar dat geheel terzijde. Uh, Teun de Nooier die uh, zei dat hij ontzettend trots was op deze prijs natuurlijk. Omdat hij in dat roemruchterijtje komt te staan met bijvoorbeeld Pieter van de Hogeband. Inge de Bruin, uh, Leontien van Moorsel en dus Ankie van en ontzettend trots was dat hij dit heeft mogen bereiken. Ankie van Grunzwe die daar nog eventjes aan toevoegde. Dat ze iets vaker aan de Olympische Spelen had meegedaan dan Teun de Nooier. Klein sneertje, moet kunnen op zo'n gala. Maar deze prijs is hem, is hem zeer gegund. Dus Teun de Nooier de winnaar van de UFO-prijs van 2013. Het winkeerde is zo meteen meer vanaf het Sportgala live. Maar Mark, voordat we verder gaan, eventjes, eventjes, eventjes... Onno Gate. Oh, schitterend. Er zijn, ik weet het, je wilt het liefst... Dat, ik dat wil er een over praten. Ja. Maar even kort, want er zijn weer nieuwe ontwikkelingen. Ja, er is een nieuwe jongen, Danny, 25 jaar... die bij Evert Santengoed, de hoofdredacteur van Privé's, lopen. vandaag al een beetje uitgelekt, vooral in de Telegraaf. En hij beweert dus dat hij seks heeft gehad met Onno Hoets vele malen in de master bedroom in Maastricht. Dat werd dan in detail verteld. Uh, ja. Overigens ontkent Onno dat zelf. Ja. Vandaag eigenlijk in zijn privé-rubriek... Uh, uh, boulevard. Albert was er niet. Die kon het allemaal niet aan. En, en dat, ja, dat, dit ja. wordt schitterend. Hij gaat het denk ik toch niet halen. Want deze privézaak is echt politiek geworden. Uh, ja, vorige week heb ik al even gebeld met wat luiden in Maastricht. Ja. Van die fractieleiders Die zouden oh, het is een privézaak. Maar als dat zo door add, het conservatieve stad. We hebben het hier vorige week, vrijdag ook over gehad. Hij gaat vallen. Ja, morgen 9 uur crisisoverleg. Uh, ja, nou, ja, dat wordt ernstig in Maastricht. Um, overigens, is dat geloof ik afgezien nog even van deze zaak. Danny, want dat was van tevoren al vastgesteld. Nou, uh, maar niet zo getimed. Hè? Het wordt wel een beetje um, lastig voor hem. Uh, hij zat net in RT Boulevard. Ik heb net een stukje gehoord. We hebben daar nou een fragmentje van. En dat is wel schrijnend, vind ik. Dat je als burgemeester vindt dat je je op, op zo'n niveau moet, uh, moet verklaren. Dit gaat over uh, de foto. Die, die op zijn grinder profiel, dat appje, dat homo's gebruiken ja, maar, om elkaar te ontmoeten. En dan, dan zag je een foto van zijn opblote bovenlijf? Niet van zijn hoofd, ja, want, want ik kon toch ja. moeilijker een boom laten zien, zei hij. Een Even boom een of iets uit de natuur. Ik ga ook geen foto met mijn gezicht erop zetten. En als je een foto van, van, van, van uh, uh, een huis of een boom erop zet, dan kom je ook met niemand in gesprek. Dus ja, zo gaat dat op een gegeven moment. <lacht> dus het kan, het mag, het is niet crimineel, het is niet strafbaar. Maar of het nou allemaal zo slim is. Ja, daar kun je natuurlijk wel je vraagtekens bij zetten. En in retrospectief, nu terugkijkend, denk ik. onal, ah, had je eigenlijk allemaal niet moeten doen. Ja, het is natuurlijk nee. heerlijk geroddeld, dit maar. Ja, nou, jij dat, zegt ik vind wel. Het is geen geroddel, want de, jij hij, zegt. Onno... Dit, dit gaat nu echt consequenties nou, nou, hebben. We heb hier vrijdag. Uit, toen werd ik hier uitgelachen. omdat dit, deze privézaak politiek is geworden. Onno, dat had je niet moeten doen, zegt hij zelfs. Toen we dat vrijdag zeiden, zei iedereen. Nee, dat een privézaak, had hij wel mogen doen. Dus hij heeft tot de inkeer gekomen. Hij had het niet moeten doen. Dus in politieke inschatting vaart. Hij gaat eraan. Morgen crisis overleg, we gaan het zien. Snel naar Margreet de Boer. Margreet, goedenavond. Oké, oké, oké. Nee, we gaan maar niet. Nee, we gaan een plaat draaien. We gaan we maar zo naar Margreet de Boer. Die volgt natuurlijk in Den Haag het debat over het wonenakkoord. Het is heel erg spannend met Adrie Duipstein. I'm running out of waste to make you see.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 Take my heart Just say yes Just say this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 Just say yes. Het is uh, spannend in Den Haag. Nog steeds wordt er in de Senaat gedebatteerd over het woonakkoord. Kan nog wel even duren. Grote vraag natuurlijk. Gaat PvdA-senator Adrie Duivenstein voor of tegen dat woonakkoord stemmen? NOS-politiek verslaggever Margreet Boer, goedenavond. Goedenavond. Ja, het, het, iedereen zei, nou, je, uiteindelijk zal het allemaal wel meevallen, het debat. Maar het is heel spannend geworden. Ja, het is toch uh, spannend. En ja, het kan nog steeds meevallen. Maar ja, het kan ook nog heel erg tegenvallen. Uh, kijk, op dit moment is minister Blok uh, aan het antwoorden. Minister Blok van Wonen. Hij is zo rond acht uur begonnen. En nou ja, de grote vraag is dus. Gaat hij iets tegemoet komen hè, aan de wensen van Adrie Duiverstein... van de Partij van de Arbeid? En Adrie Duiverstein... Hij heeft gezegd, nou die verhuurdersheffing eh, oké. Okay, daar ben ik niet principieel op tegen. Maar hij moet wel tijdelijk zijn. Dus hij moet stoppen in uh -huh. 2017. En hij heeft gezegd, dat geld moet voor een heel groot deel niet naar de schatkist. Maar juist naar die wijken zelf. Hè, naar de huizen, daar moet in geïnvesteerd worden. En nu heeft minister Blok net een heel klein beetje toegegeven aan uh, Adrie Duivensen van de Partij van de Arbeid. Hij zegt, nou ik vind eigenlijk ook wel dat er geld naar die huizen toe kan. Hè, uh, maar uh, ja. Ja, dat geld dat, dat was er eigenlijk al voor bestemd. Alleen op een iets andere manier. Dus dan krijg je een technische verandering. En dan kan er 70 miljoen euro in een fonds. Want Adrie Duifstijn wil graag een fonds. Maar ja, ja, 70 miljoen euro. Terwijl je het over 1,7 miljard hebt. Ja. En volgens mij heeft Duivestein gezegd... de helft moet in dat fonds, Precies, ja. ja. En dat is dus een heel groot verschil. Minister Blok komt nu met 70 miljoen. Ja. En hij zei erbij van... ja, kijk, geld hebben we niet als overheid. We hebben alleen maar schulden. Dus ik kan dat fonds niet vullen. Adi Duivestein is wel even naar de microfoon gelopen... en heeft gezegd, ik vind dat wel heel mager. En uh, toen zei de minister alleen maar van... ja, dat is dan jammer, maar geld heb ik niet. Dus uh, het is nog helemaal niet duidelijk... of deze toezegging het begin is... van een grotere toezegging van de minister... of dat het hierbij blijft en dan zijn we weer eigenlijk bij van bij de vraag wat betekent dit voor de stem van Adrie Duivestein en de Partij van de Arbeid? Ja, want als we als het debat doorgaat tot wat dat we aan meer dan een miljard zitten, <lacht> dan duurt het nog wel eventjes. Als we daarop moeten in dit wachten, wacht, wel... ja, Nou, maar dan denk ik dat dat gaat ook niet gebeuren, want hier liggen ook toch uh, allerlei afspraken met de partijen als ChristenUnie, SGP, D66 en de VVD natuurlijk. Daar liggen afspraken met de woningcorporaties zelf. En minister Blok heeft wel gezegd: kijk, wij hebben ook een groot tekort op de begroting, dus er moet links of rechts om gewoon geld komen. En ja, ja dan zal hij niet gaan zeggen nou, doe maar een miljardje. Nee, dat begrijp ik. Uh, de, hij heeft ook nog het plan gelanceerd... dat hij een soort tussenvorm wil, hè? Tussen huren en, en kopen. Heeft hij het blok daarop gereageerd? Nee, daar heb ik hem nog niet over gehoord. Ik denk dat dat elk moment wel kan komen. Maar dat is ook typisch een Adrie duivenstein plan Want Adrie Duivenstein is iemand die al jaren en jaren bezig is... Uh, met allerlei dingen rond de volkshuisvesting. Hè? Zijn hele leven is hij daar eigenlijk al mee bezig. En hij heeft daar heel uitgesproken ideeën over. En een van die ideeën is dus inderdaad een soort tussenvorm dan uh, huur je niet een woning van de woningcorporatie... maar dan ga je langzaam die woning uh, kopen. Steen voor steen word je een beetje eigenaar. En dat is een, die tussenvorm, ja, daar pleit hij nu in dit debat weer voor. Uh, dat is iets wat hij al heel lang als ideaal heeft. En ik heb toch stellig de indruk... dat uh, dat ook voor minister Blok wel een, een stap te ver is. Maar je ziet dus wel dat Duivenstein echt um, uh, de passie die hij heeft... ook weer probeert in daden om te zetten hier tijdens het debat. Maar met dat laatste idee denk ik ook dat hij... Uh, te ver gaat. Ja. Even, even heel kort nog Margreet, wat verwacht je nu voor, voor de rest van de avond? Nou, um, behalve dat ik zei dat Adrie Duivestijn passie heeft voor volkshuisvesting... is het ook een ras politicus, dus hij zal tot het <lacht> uiterste gaan. Er komt nog een tweede termijn. Er kunnen nog overleggen plaatsvinden. De druk kan nog opgevoerd worden. Dus ik verwacht dat het uh, nog uh, een tijdje zal aanlopen... voordat we echt weten wat Duivenstein zal gaan doen... en voordat hij dus het achterste van zijn tong laat zien. Leuk, hè? <lacht> Heel Heel je niet? leuk, spannend, hoor. Spannend, toch? Ja, ja. ja je hebt wel de, de avond van deze week, in ieder geval. Van het jaar. Van het jaar tot nu toe, zou ik zeggen. Marget, uh, nou, veel plezier zeg ik dan maar, dank je wel. Als, als het belangrijk is, dan komen we bij je terug. Oh, maar geen woord. Ja, in Den Haag. Ik praat erover verder hier in de studio met mijn uh, politieke spindokters, uh, namelijk Jurien en Iftin. Jullie zaten net heftig te knikken toen het ging over het verhaal uh, van die van dat plan van hem van die tussenvorm tussen huren en uh, en kopen. Uh, dat kwam jullie bekend voor, ja, ja. Hij is als, als wethouder heeft een Um, vanuit Almere en dergelijke... heeft een hart ontzettend voor die wooncoöperaties. En ja. voor het wonen. En dit is voor starters juist een hele mooie oplossing. Dus als je van huren naar kopen gaat. Dus ja, daar, daar ligt wel echt zijn passie. En ja. dat hij daar zo voor uitspreekt, ja, dat, dat ja, ken ik wel. daar ligt Blok's passie niet denk nee, ik. Nee. nee, want ja, er is geen geld, er is geen geld. En nee. eh, Nou is 70 miljoen wel een mooi openingsbod, maar ja, het is wel een verschil van 780 miljoen. Maar hoe, hoe zien jullie, het even, even jullie als, als spinners en als mensen die verstand hebben van achter de schermen, dan, dan komt het blok met 70 miljoen. Dan kan, ja, Adrien nou, Duisteren kan natuurlijk denken, ja, hallo, wat is dit nou? Of is dit een, een serieuze stap en dan ga je met elkaar bieden en bieden en bieden en dan komen we ergens uit? Ja, nou ja, wat me opviel was dat Duitsland eigenlijk in de eerste termijn best wel zacht inzetten. Um, hij zei niet, dit is niet mijn beleidvriend. Hij zei, ik kan in principe best wel met die verhuurze leven. Uh, alleen ik wil het echt heel anders. En vervolgens zet hij ontzettend hoog in. Want hij zegt eigenlijk, het mag maar tot 2017. als zei één, ik wil de helft van het geld, wat je net ook zei. Uh, in een investeringsfonds. Uh, en hij zegt, uh, ik wil eigenlijk een heel ander systeem erin. Nou ja, uh, hij weet ook dat hij, daar, of dat hij niet ergens halverwege ontmoet gaat worden. Nee. Uh, dus die 70 miljoen van Blok, uh, dat is waarschijnlijk ook niet helemaal wat hij gehoopt had. Uh, maar het betekent, uh, anders dan wat er andere kanten opgespind wordt, uh, dat er wel beweging in zit. Want als je de ene duider hoort, dan, zeg je, of dan zegt hij, alles oh, zijn we staan op brood. Als De andere duider wordt uh, dan zegt hij juist van nee, maar of dan zeggen ze juist vanuit het kabinet. dan kan we wat bewegen, ja. Dus er wordt nu onderhandeld. Um, er is sprake van uh, dat er nog geen definitief nee gezegd is, uh, dus ja, we gaan het zien. Maar waar het op uitkomt, uh, ik weet het nog niet. Nee, hè? Dat, maar, is wel, dat is wel leuk. daaraan. Ja. ja, ja, niet voor nee, nee en niet voor het kabinet, maar voor jullie wel en voor ons ook. Want, want zelfs, nou ja, zelfs de kenners die, die die ik hoor. Ik zag net Frits Wester op televisie, die zei over ja, ja, ik roep de hele dag. Uh, Zeg ik van, joh, het valt allemaal wel mee. Maar het is toch potverdorie in één keer serieus geworden. Ja, uh, zoals Frit Wesko zei, alle verloofden zijn ingetrokken. Dus iedereen staat stand-by. Uh, hij verwacht ook dat misschien een Rutte naar uh, de Eerste Kamer zou kunnen. Worden en het en nacht... maakt het natuurlijk zelf ook wel spannend. Worden maar dat een de... nachtje? Het wordt sowieso wel een nachtje, ja. Vooral in het tempel, hè? Ze hebben maar, ook een kersttineen gehad van twee uur. Ja, ja. Oh, oh, hoe zou dat, dat vaak? Hoe zou een, een zijn gegaan? <laughs> ja, dat. <laughs> hoe zitten Dat zou dus Zitten zit Adrie dan apart een tafeltje, zoals ik vroeger dan mijn ouders en dan moesten wij kinderen zo'n apart tafeltje ergens achteraf. Nee, maar dat is heel raar. Ik heb dat zo vaak meegemaakt als die weer echt op zijn allerhoogst is. Iedereen zit toch nog gewoon naast elkaar. Ja. Alleen, er gebeuren allemaal van die dingetjes. Adrie is even weg. En waar is je dan weer? En waar zit die? Waar zit die? Um, en juist die twee uur kun je dus uitstekend gebruiken... om dat soort gesprekjes... Dus dat te ze voeren. naast elkaar staan te plassen... en dan toch nog heel even nog Adrie? Ja, ja nog dat nog één keer. Is de hoogste vorm van uh, diplomatie is dat. Ja. Ik vind ja. de PvdA stiekem we ook, ja. ook wel lekker... dat, hij zo, dat ze zo'n klein vervelend mannetje... zo'n zo klein rebeltje hebben... die misschien hun beleid toch een beetje probeert te pushen. Ja, weet je, het ding is wel een beetje, Samsung wordt al niet echt vertrouwd op dat hij zijn troepen onder controle kan houden. En... Bij Duiverstaan is wel iets bijzonders aan want Het is niet voor niks dat die senatoren altijd een nacht hebben. Wiegel had niks meer te verliezen. Smelzer had niks meer te verliezen. En dat geldt ook voor Duiverstaan. Die heeft heel hele lang, een leven lang politiek bedreven. Doet nu zijn laatste kunstje. Hij ligt er toch straks uit. Hij ligt er toch straks uit. En mm. hij wil dus kennelijk nog echt een punt drukken. Ja. Want dat is ook de enige, enige reden waarom je dus nu met zo'n totaal nieuw plan komt. En dat is dan wel het hoogst haalbare met een nacht van schieten. stappen. Ja. Dat hij op zijn Wikipedia pagina krijgt. Eh. Nacht ja, van ja, het ja, dat parlement ook ja. mee. Maar het, is, maar het nee, die, we we praten zo meteen verder Mark, want dan hebben we het uitgebreid over um, um, hoe de druk op hem is uitgevoerd de afgelopen dagen. Maar eerst even naar het voetbal. Excelsior Pek Zwolle, Ragnar Niemeyer. Ruim een uur aan de gang. Van Polen naar de kant. 2-0 voor Zwolle. Daar was hij de aanvoerder van Polen. Gravenbeek is een zijn vervanger. En ook broers in het elftal gekomen. Noodgedwongen. Omdat Lachman toch een van de kroonjuwelen een hemstringblessure heeft opgelopen. Tijdens een sprint zoals dat zo vaak gaat. Ze willen hem graag houden. Maar misschien nog wel liever verkopen. Omdat hij veel geld vertegenwoordigt. En dan kun je eigenlijk een blessure niet gebruiken. Ook in zo'n wedstrijd als deze misschien wel niet. Want het staat nog altijd 2-0. Na een uur dus. De stand die ook al na een kwartier spelen op het bord stond. En Excelsior krijgt zo'n beetje de ruimte nu om wat te pielen. Hoewel Zwolle nu wel een vrije trap krijgt. En Agente heeft die bal in de voeten. Speelt hem met breed in de richting van Drost. Wat aan de linkerkant. Dan staat daar Thomas. Een revelatie een paar weken geleden. Maar vanavond nog weinig van gezien. Van Hintem 5-6 meter over de middenlijn op de Rotterdamse helft. En Broerse voor het eerst in balbezit. Hij voor Lachman dus in het centrum van de Zwolse ja. verdediging. Bal moet naar voren toe via Van de Werf. Hutte stoort daar wat in de opbouw van de ploeg van Ronjans van Zwolle. En dan Broerse toch naar de as van het veld richting Argenté. Goede opening weer op links. Dan gaat de bal eigenlijk weer achteruit naar Mokotjo. Niet heel veel kansen gezien de afgelopen minuten. Zo eerlijk moet je zijn. Excelsior heeft wel wat druk gezet. Heel voorzichtig. Maar is toch eigenlijk niet tot uitgespeelde mogelijkheden gekomen. Boer, de doelman van Zwolle, trapt de bal eens ver naar voren toe. Kruis vangt hem dan vervolgens weer op. En zo proberen beide ploegen een goal te maken. Valt hij voor Zwolle, dan is het over. Valt hij met een klein half uurtje op de klok voor Excelsior... dan is het toch weer een wedstrijd. 1-2. Nee, 0-2. Het zou dan 1-2 worden. Met die aansluitende goal, je begrijpt hem. Hè? <laughs> ja hoor, Ragnar. Ja, het is koud en je zit hier zo... Een... Ach ja, jongen, vreselijk. Slim op de tong, ja. Ragnar tot zo naar Edwin Cornelissen. Die heeft het warm in de rij in Amsterdam. En daar is net uh, de gehandicapte sporter van het jaar uitgereikt. Ja. Maar ja, zo is dat. En uh, ja, er waren drie genomineerden. Lisette Teunissen, een zwemster die uh, WK goud pakt op de meter ja, uh, rugslag. Uh, wheeler Kenny van Wegel. Ja, wheeler, een wheeler dat uh, is op een atletiekbaan. Maar dan niet uh, met het gebruik van uh, je benen. Maar met het gebruik van de handen en zo'n kar. Um, hij uh, is ook wereldkampioen geworden. En dus ook genomineerd. En de grote favoriet misschien wel was Marlou van Rijn. Vorig jaar ook al de gehandicapte sporter van het jaar. Uh, toen werd ze... De Blade Babe, ja. Ken je er nog? Ja, um, zeker. Ze, ze, ze was toen uh, Paralympisch kampioen. Maar dit jaar had ze ook een mooi jaar. Want ze won uh, goud op het WK op de 100 en de 200 meter. En uh, ze liep ook nog eens een keertje wereldrecords op de 100 en de 400 meter in dit jaar. Nee. Kortom de grote favoriet. Nee. En het bleek ook wel, zij werd het. Ze werd uh, de grote kampioen. De prijs die werd uitgereikt door uh, Esther Vergeer. De rolstoeltennisster uh, die dit jaar uh, haar carrière beëindigde. En uh, ja, dat was toch wel een hele eer voor Marlou van Rijn. Die toch zei dat ze super trots was op uh, uh, deze prestatie op het ...dat ze opnieuw die uh, award heeft mogen pakken. En je zou kunnen zeggen, misschien is zij wel uh, de volgende ja. Esther Vergeer... ...want uh, het lijkt wel alsof er een hele hegemonie is aangebroken... ...als het gaat om uh, Marlou van Rijn, de bleepbeep inderdaad. Op dit moment kijken we naar uh, de genomineerden die geïnterviewd worden door uh, een kind. Uh, de genomineerde ja, bij de uh, titel Sportvrouw van het jaar. De heel komisch om naar te kijken trouwens. Die heeft zo'n oortje ingekregen, dat kind. En uh, die wordt steeds ingefluisterd door, uh, door uh, Ron Boshart En ze krijgen de meest vreemde vragen voorgelegd. Jojo bijvoorbeeld moest de antwoord geven op de vraag. Of ze wel eens in het uh, zwembad plast en dat soort vragen. En dan zie je hele verbaasde blikken van, hé, hey, die hadden we niet verwacht. Wat zei ze? Kortom, uh, daar kijken we nu nog... Ze zei dat ze het vroeger wel eens gedaan had, maar niet wanneer het voor het laatst was. Ze moest ook nog even uitleggen hoe haar vriend heette. Dat vond ze ook blijkbaar een vraag die ze niet verwacht En ook wel grappig dat iedereen Wust gevraagd werd of ze misschien een kus wilde geven aan deze jonge interviewer. Maar dat deed ze toch maar eventjes niet. Kortom een vermakelijk filmpje, maar nu zien we ze op een rijtje zitten. Twee via de Skype zo te zien en eentje in de zaal, Marianne Vos. En dit wordt de sportvrouw van het jaar. 2013 is... Marianne Vos. Kijk, Marianne Vos, de wielrenster die uh, dit jaar zo ongeveer alles weer won wat ze kon winnen. Ze werd wereldkampioen op de weg, ze werd ook wereldkampioen bij het veldrijden. En ze moest het uh, vorig jaar bijvoorbeeld afleggen tegen Rano Micromovie Jojo. Maar nu valt ze dus zelf in de prijzen. Marianne Vos die de kussen en het beeld krijgt van uh, Martijn Krabe Die uh, de prijs mocht uitreiken. We gaan heel even kort ik luisteren wat ze zegt tegen het publiek. Ik was tot ik net naar dat filmpje keek. En toen uh, viel de spanning van me af. En nou weet ik ineens niet meer wat ik allemaal uh, wilde zeggen. Maar oh jee, daar gaan het we is, uh, weer. Ja, dat was een geweldig filmpje. Dus uh, Kai, nogmaals uh, dank voor jullie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 Als je daarmee Ja, dan gaan we weer de beleefde woorden natuurlijk... naar de andere genomineerden. Maar ja, we zien Ranomi Kromojoje kijken op afstand. Zij is doorgevlogen naar Glasgow... waar ze komend weekend meedoet aan de Jewel in the Pool. Een prestigieuze zwemwedstrijd. En Irene wust dus op trainingskamp. Marianne Vos dus, de sportvrouw van het jaar 2013. De volgende categorie die we zo dadelijk gaan krijgen... dat wordt de categorie sportploeg van het jaar. Dat wordt misschien wel een categorie... waar het heel lastig is te bepalen wie het gaat worden. Worden de beachvolleyballers of misschien uh, toch uh, de schaatsachtervolgingsploeg... of uh, de roeiploeg uh, van de Mannen Vier Zonder. Dat zijn de drie genomineerden. Uh, zij zijn de volgende die op het podium mogen komen. In ieder geval één van die drie. Op dit moment is het dus Marianne Vos, de sportvrouw van het jaar 2013. Het is dinsdag en dan bespreken we altijd de entertainmentwereld... met de hoofdredacteur van de Post Online, Mark Koster. Mark, 2013 bijna afgelopen. En dan komen alle programma's met hun lijstjes. Ja. En uh, jij zei, ja, het zal allemaal wel nieuwsmoment van het jaar, politicus van het jaar. Ik wil mijn eigen verkiezing organiseren, namelijk huigelaar van het jaar. Ja, nou, ja, we hebben het hier net over uh, onze vriend Onno en, en Albert. En, en dan, zo kijk je er toch een beetje naar. Maar die staan he, het maar gaat manier, helemaal he? nergens over, dus ja, je moet ergens <laughs> op letten. Of ze een beetje liegen, dat blijft toch interessant. Jij hebt de top drie gemaakt. Um, het moet natuurlijk over het hele jaar gaan, dus, dus Onno en Albert komen er nog niet in. Nou, Toch, nou nee, of, dat uh, niet meer nee, nee, nee, nummer drie Een veelbesproken vrouw in BNN Today het afgelopen jaar um, natuurlijk kon ze niet ontbreken, wat jou betreft, vooral in deze lijst. Het gaat over het ultieme verraad, Sabia. Sabia, Sabia, nou, ik, voor mensen die het echt niet weten, Sabia voorheen is het, s, voorheen Boelarus, voorheen Boelarus, getrouwd met de voetballer Galit, Boelarus. Um, ja, stond huilend naar Sylvie toen de scheiding werd uitgesproken hè, toen, toen de Oudjaarsavond, de scheiding, stond ze nog op die beroemde foto met z'n tweeën, Sylvie en Savia. En wat bleek? Ja. Het kleine monster had het al aangelegd met Rafael, de ex-man van Sylvie. Dus ja, dat was hoog verraad ja. to the max. Ja, en toen, en uh, toen bleek ze natuurlijk zwanger van Raphaël. Ja, en toen bleek ze zwanger van Rafael. En ja. wederom kind verloren. Dat wat met Boelehoes ook al een keer gebeurde, waardoor we toen een EK verloren. Bonk, bonk. En uh, ja, dat, het, het, het is het schitterendste huigelaar van het jaar. Overigens heeft Sylvie ook wel lopen huigelen... want die bleek nog vreemd te zijn gegaan in ja. de tijd van Raf. Dus het, dit waren twee koninginnen van het huigelen. Nou, en dan even een fragmentje van Sylvie. Namelijk, die vond het ongelooflijk leuk voor Raf en Sabia dat ze een kind kregen. Ik geniet hem van harte. Ja, hij is een geboren papa en... Uh... Hij, uh, hij is uh, heel, heel, heel blij. En dat begrijp ik ook. Het is toch wel iets, iets wonderlijks, een nieuw leven. En zij schenkt hem dat kind. En um, ho, ho, ho. ja, ik gun het ze. Jouw. Nou, volgens mij hoef je hier verder ook geen woorden aan nee, te maken. dat is Ik hoop dat ze weer vriendinnen worden in het nieuwe jaar. Ja. Ze, ik gun ze elkaar. Op nummer twee, Mark. De man, ja, dat is wat serieuzer, man. Ja. Dat is Wim Pijbers. Wim Pijbers is de baas of de, de directeur van het Rijksmuseum. Jarenlang gesloten, Een grote puinzooi daar. Maar onder dat Rijksmuseum was een fietspad... En eh, deze meneer brug Pijbes, De bruggenfiets de brug de fietsen De ja. was ook dicht. Maar deze meneer Pijpers had het, het megalomane idee opgevat om dat die, die als mooie rode loper. naar zijn fantastische museum te doen. Waar, waarvoor hij is gelauwerd dit jaar door de Elsvier als een man van het jaar. Nou, wat, wat gebeurde er? Heel Amsterdam wilde eigenlijk die tunnel open. He, er zijn ook nog protesten geweest. Zelfs wat in de gemeenteraad toe En dan moet deze meneer Pijbers persisteerde het om te zeggen... nee, dat ding gaat dicht. Verder nog, hij heeft een verordening afgesloten... waarbij de hekjes werden gezet daarvoor. En toen haalde hij het in zijn bottenharsjes... om bij Thijs van Nieuwkerk te zeggen dat hij het helemaal niet zo erg vond. Dat hij weer open was, hè? Dat, dat hij, hij zei, had dat verloren. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik fiets er ging, graag doorheen. Het tunneltje ging toch weer open en daar was hij blij mee. Die fietsers fietsen er onderdoor. Ja. Ik zelf ben er één van. Ik ook. Minstens twee keer per week. Hartstikke leuk. Ik ook. Die fietsers die horen er ook bij. I'm fine. Ik fiets er ook doorheen. En het is een genot. Het is nou. wel, zoals onze oude regisseur uit Tilburg altijd zei... wat een ongelofelijk randstedelijk geneuzel dit. Ja, maar het gaat over huigelaars, toch? Ja. Oké, okay, maar goed, laten we even. Ja, over, Kijk, wereld, draait, wereld draait door. Hij Sabia, is half van het jaar. Raf en Sylvie, dat is wereld nu. Ja. Maar, maar dit is. Nou, heel dat ben niet met je Hij zat op de curve van Els als man van het jaar. Maar hij is een huichelaar, omdat hij nu. zegt... Nou, omdat van, ik, hij, ik vind het toch heerlijk om er zelf ook onder te fietsen. Ja, dat is. Maar het erge is, deze man heb ik daar toen op aangesproken bij die hekjes. En stond ik daar met de microfoon. En vroeg ik toen, hij, toen daar een actie was. Het hek werd opengerukt. De fietsers gingen daarheen om een feit te creëren... om het ding open te krijgen. Deze man was een soort Stalin die dat daar tegenhield. <lacht> en toen wenste die man daar niet op aangesproken te worden. En daar hebben wij volgens mij ook een fragment van. Oh ja, is dat zo? Nee hoor, volgens mij niet. Nee. Ja, wel. Sorry. Wel. Hebben we wel. Moet je horen wat hij zegt. Eén ja, één vraag. Eén vraag. Dus zijn de fietsers door het museum uh, gedenderd? Wat vindt u daarvan? Ja, dat is tegen de afspraken. Nou, maar... maar Dan moet hij bij de stad zijn, die heeft het bepaald. U wil het toch ook liever niet? Nee, liever niet. je nee. ziet hoe druk het is. Eén vraag, het zijn er al drie. Nou, dit is nog... Toch... De... Je... Zit hij de maar... verre wereld draai door, hè? Ja, nu, nee, ik fiets, I'm fine. Hij was helemaal niet fine. Het is... Dit is echt... rand. Dit, een... een... dit is de elite. Je kan wel zeggen Amsterdam... Maar dit is dus waar de elite dus een hele slechte naam doet krijgen... Zo arrogant. En dat is de derde vraag, dat vind ik gewoon heel mis. mis misselijk maar. Punt. Nummer, yes. één. De nummer, ja, de nummer één. één. Hij in... kwam in... dit jaar ten val. De allergrootste huigelaar van nou, dit jaar. Volgens dat is jou. Henk Krol. De baas die bij. Ja, deze, de, de, de nieuwslezer schiet al helemaal vol van het lachen. <laughs> Henk Krol, de man van, van 50 plus. Die zijn eigen personeel jarenlang geen pensioen betaalde. Terwijl hij in de Kamer dan staat te huigelen. Hey, jullie, de politieke duiden, zitten hier. Om zich ja, dat pensioen, dat is een gevaar, dat is schandalig wat er gebeurt. En toen hij daar werd aangesproken, WNL uh, vroeg je ja, wat is, dat? toen gaf hij zijn secretaresse de schuld. Dus hij zei, ja, die heeft het weggemoffeld. Ja, en die vandaag, legde het onderop bij he, die brieven. Ja, het en, en vandaag het, had hij ja. de secretaresse gebeld. Die man bleef maar huigen, ik heb niks van waar, ik vind afschuwelijk dat het over mij wordt gezegd. Dus deze man is geen knip voor de neus waard. En het is ook heel goed dat hij meteen is afgetreden. Vorige week was hij bij uh, Twee Dingen van Omroep Max... hier op Radio 1. En toen sprak hij over zijn bewogen jaar. Vanaf het moment dat we op een gegeven moment... in de peilingen zelfs boven de twintig zetels stonden... toen wist je dat er een aantal... Uh, moet je dat netjes omschrijven? Ik zal maar zeggen, vijanden van je. Dat, eh, die maar al te graag willen dat er iets negatiefs over 50 plus of over mij naar buiten zou toen komen. wist wel wat, wat, wat een achterdocht. Maar dat zegt hij, hè? Maar hij zegt wel, ja, ik ben kapot gemaakt. En dat zegt Jan Nagel. <laughs> Jan Nagel, die zegt dat ook. Er zijn krachten, waarschijnlijk oud, gay krant, medewerkers. Eh, ja, maar, die hem kapot willen mijn, hebben. Hij heeft die pensioenen voor mij niet betaald. Dat heeft hij ook nooit weerlegd. He, en hij, hij, hij heeft dus de cicatress geprobeerd de schuld te geven. En het is toch? Dat kan niet. In Engeland, hè, waar ze de hypocrisiemeter vele malen groter is, de Sun, dat is dan een populisme, maar ook de New, Times en zo. In Nederland is dat, is dat, in dit landje kan dat allemaal maar. Maar ik vind het fantastisch dat die man, dat de Volkswagen heeft het onthuld, dat hij overnight weg was. Dus andere krachten, wat, wat, wat zijn dat dan voor andere krachten? Dat zijn toch gewoon hele dat zegt erge, hij. Ja. verschrikkelijke feiten. Dus het is terecht dat hij weg is. Dat zijn het ja, woorden. De ook, die nu iets heel objectiefs gaat vertellen. Nee, maar dat is toch ja, heel raar. Dan mag je hem niet ik heb, aanvragen. Ik heb, ik, heb, ik heb geen mening natuurlijk. Het, het, is, het is de lijst van Mark Oster op nummer 3, Sabia. Op nummer 2 Pijbes. Ja. En op nummer 1 Krol. Punt. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNM today. Straks het sportmoment van het jaar. En hopelijk ook nog in onze uitzending. Net voor Tine, de Sportman van het jaar. En we praten verder over hoe en wat met Adrie Duiverstein. in de achterkamertjes van Den Haag. Dit is radio 1. E. Hoofdpunten van het nos Journaal van half tien met Ewa Zijon. Ja, over die Duiverstein. Minister Blok voor Wonen is in de Eerste Kamer begonnen. met zijn verdediging van het woonakkoord. PvdA-senator Duiverstein is zeer kritisch over de verhuurdersheffing. Woningcorporaties moeten tot 2017 1,7 miljard euro afstaan aan de schatkist. Tijdens het debat bleek dat Blok wel bereid is een fonds in te stellen... voor investeringen in de woningmarkt zoals de hele PvdA wil.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 Gelijk naar het voetbal, Ragnar Niemeyer die zit daar te verkleumen bij Excelsior Pek Valt wel mee en zeker als er wordt gescoord, de beslissing in de wedstrijd is een feit. Want het is 3-0 voor Pek Zwolle, een kwartier voortijd op bezoek bij Excelsior in de achtste finales van de KNVB-beker. Een goede opening aan de linkerkant van het veld, Aschentee zet de bal dan voor... Benson laat hem lopen op de kop van het strafschopgebied. En wat verderop staat Hibat. Hij was aangegeven bij de tweede Pekke goal. Krijgt de bal in de voeten en schiet hem langs de doelman van een meter of zes, zeven afstand. Wat schuin voor het doel. En de high fives zien we op de bank van Pek Zwolle met hoofdtrainer Ron Jansen erbij natuurlijk. Want dit is de beslissing. Pek vorig jaar halve finalist en uitgeschakeld toen op eigen veld na een 3-0 nederlaag tegen PSV gaat in ieder geval verder richting de kwartfinales. Het is allemaal net wat, wat beter, net wat technischer... net wat sneller aan de kant van de bezoekers... die natuurlijk ook in de Eredivisie spelen. Benson binnen het kwartier met twee treffers... en zojuist Giovanni Hibat met de derde voor Peck Zwolle. Het is klaar en we kunnen ons gaan opmaken... voor een rit richting het Sportgala. Edwin Cornelissen, live vanuit de rij bij het Sportgala in Amsterdam. Die ziet daar de filmpjes voorbij komen van de genomineerden voor de titel Sportploeg van het jaar. En ja, ik gaf het al aan, dat is eigenlijk misschien wel de categorie die het lastigste voorspellen is. Want we hebben een beachvolleyduo dat voor het eerst in de Nederlandse sportgeschiedenis wereldkampioen beachvolleyball is geworden. We hebben een roeiploeg, de mannen vier zonder, die Europees en wereldkampioen zijn geworden. En we hebben de achtervolgingsploeg bij het schaatsen met de drie mannen Sven Kramer, Koen Verwij en Jan Blokhuizen. Ja, die eigenlijk zo'n beetje alles wisten te winnen wat je maar kon winnen dit seizoen. Nou is dat in het schaatsen over het algemeen voor Nederlanders iets minder moeilijk dan in die andere takken van sport wellicht. Maar goed, uh, ik zou niet 1, 2, 3 kunnen zeggen wie daar nou uh, de winnaar van gaat worden. Overigens uh, leuk om te zien dat uh, de prijs gaat worden uitgereikt zo dadelijk door, uh, uh, door Wim Helsen. Maar daar ga ik dadelijk over vertellen. Eerst nog even naar Ragnar Niemeyer. 1, 3. Toch een doelpunt van Excelsior. Vlak na die goal dus van Hiwad namens uh, Pek Zwolle. Het gaat mis op het middenveld. Een foute pass van Van Hintem wordt opgepakt door Ricky Kruis. Dan gaat de bal richting Veldwijk. De topscorer, de nummer 9. En die loopt tussen twee verdedigers door. Recht voor het doel van Peck Zwolle. Van de Werf is onder meer gezien. En ook van Hintem. En dan is het raak als boeren. Koelbloedig wordt gepasseerd. Maar ik kan me niet voorstellen met nog 11,5 minuut officieel te gaan. Dat het uh, tot een gelijkspel en dus een verlenging gaat komen. Ik kan me niet voorstellen. Maar het blijft bekervoetbal. We moeten het uh, zien. Edwin in Amsterdam. Zijn het uh, de roeiers, Edwin? Goed, goed, goed. Uh, het zou zomaar kunnen, Ragnar. We zijn er nog niet uit. De envelop is nog gesloten. We kijken nog altijd naar uh, de genomineerden. Ik zat midden in mijn verhaal over de man die de prijs gaat uitreiken. Dat is Wim Helsen, een Belgisch cabaretier. Die uh, toch even de spot dreef met uh, de Nederlandse sporters. Natuurlijk met het komende week aan voetbal in het verschiet waar ook de Belgen actief zullen zijn. Bondscoach Leo van Gaal werd gewaarschuwd uh, dat we vooral niet uh, te min moeten denken over uh, die rode duivels. En er werd verder een uh, beetje een uh, lachertje gemaakt over uh, de Nederlandse uitdrukkingen zoals gefelicite Flapstaar. En uh, Gup, Holland Gup. In ieder geval, dat uh, was dan de humor van uh, deze Wim Helsen. Die uiteindelijk de woord mag gaan uitreiken. Terwijl we daar de laatste beelden zien van uh, de achtervolgingsploeg. Met dus inderdaad die uh, grote namen. Sven Kramer, Poen en Jan Blokhuizen. Die alles wonnen. WK, World Cups. En natuurlijk ook vol Olympische ambities zitten. Hè, want deze heren die willen gaan scoren zo dadelijk in uh, Sochi. En uh, dat is ook de reden waarom veel schaatsers ontbreken op uh, dit sportgala. Nou, we krijgen het hele seizoen te zien. Nou, dat was een lang schaatsseizoen. Dus het kan nog wel eventjes gaan duren met die hoogtepunten... van de schaatsachtervolgingsploeg. Uh, ja, het zijn gezegd, het is niet een uitgemaakte zaak. Het is overigens ook opmerkelijk dat die vrouwenhockeyploeg... die laatst de World Hockey League wist te winnen... dat die niet bij de genomineerden zit. Maar ja, dat hebben ze net iets te laat in het jaar gepresteerd. Toen waren de nominaties al verdeeld. Dus zijn zij niet van de partij, hoewel ik toch wel de nodige hockeysters... ook in het RAI-congrescentrum present hebben zien zijn. We zien op de beelden de gouden medailles van de achtervolgingsploeg... Dat dat betekent dat hun hoogtepunt gezien is. We zien Koen daar zitten. We zien de ploeg zitten in de zaal. En dat geldt ook voor de beachvolleyballers. De grote vraag, wie wordt het? De sportploeg van het jaar 2013 zijn de beachvolleyballers... Alexander Brouwer en Robert Meelsen. Twee boomlange mannen dus. Alexander Brouwer en Robert Mews. Die voor het eerst in de Nederlandse sportgeschiedenis wereldkampioen beachvolleybal werden. En dat terwijl ze als dertiende geplaatst waren tijdens dat WK. Ze hebben alle favorieten verslagen. Inclusief het Nederlandse succesduo nummer door Schelp. Ja, die hebben ze allemaal verslagen. En uiteindelijk dus de wereldtitel gepakt. En nu deze mooie prijs van sportploeg van het jaar. Een bescheiden sportploegje. Twee personen. Twee lange heren die momenteel de prijs krijgen uitgereikt door Wim Helse. Even kort hun reactie. Ik zie horen. Daar is hij dan. Daar is hij dan. <laughs> nou. uh, we willen iedereen enorm bedanken met deze prijs. We zijn enorm vereerd dat we deze mogen winnen hier. Dat lijkt me terecht. Uh, vakleden, jury, uh, van de jury en alle spelers en, die hier zitten die ons op ons gestemd hebben, willen wij allemaal bedanken. Het is echt enorm. Ja, we zijn hier echt heel blij mee, denk ik zo. <laughs> <laughs> denk ik zo. Ik wil een beetje, een beetje bij de WK. Toen stonden we allebei ook nog even te kijken van. Zijn we nou echt? wereldkampioen geworden hier. Dat is een beetje hetzelfde moment, denk ik, nu. Uh... Ja, Natuurlijk ook met zulke uh, concurrenten, jongens. Ja, ja, Het is fantastisch om deze prijs... Uh... Ik heb het nog niet eens gevoeld, trouwens. Even... Kijk, dat ga je krijgen inderdaad. En, ja, we hadden het erover Doe aan het begin van uh, uh, uitzending. Wat betekent Doe nou zo'n prijs voor die alleen. sporters? Nou, ik denk dat dit dankwoord van deze heren wel alles zegt. Dus uh, de sportploeg van het jaar, Alexander Brouwer en Robert Meeuwse... en ze doen Beach beachvolleybal. langs de lijntje spelen. Ragnar Meijer. er gebeurt wat. Zeven minuten voor tijd. De 4-1 van Pek Zwolle. Het schot is van een meter of nou wel 25. Vanaf de rechterkant getrapt met links door Aschente. En de doelman van Excelsior, jordi dekkers, weer niet goed opdreef. Heeft de bal, laat hem gaan. Bal erin, 4-1. En zo heeft die dekkers schuld aan, ik denk, zeker drie van de vier treffers vanavond van Zwolle. Dat doorgaat in de beker.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 Everything you do You didn't do. Nog even naar het voetbal. Ragnar Niemeijer, Excelsior, Pek. Ja, het is happening er. Te veel kwaliteitsverschil. Vijf doelpunten vanavond op de dinsdag. Dat is helemaal niet verkeerd. 4-1 voor Pek Zwolle. Dat ja, toch een kwestie, een fractie beter is dan Excelsior. Op alle gebieden heeft het net wat meer te bieden. Het balbezit zal gelijk verdeeld zijn. Terwijl nu Excelsior nog eens een vrije trap mag gaan nemen. Een overtreding op Kruis. Geel voor Drost. Die staat er het dichtste bij. Die zal een tikje hebben uitgedeeld. De bal ligt er op 25 meter. Zo'n beetje de afstand van waar zojuist werd gescoord door Aschente. Een uh, houdbare bal. Dat was het zeker. Richting uh, de verre hoek wel. Vanaf de rechterkant getrapt. Maar de keeper uh, ging er overheen. Had hem te pakken zo leek het. Maar uh, toch een goal. En die Jordi Dekkers nou, die zal vanavond niet in uh, de belangstelling zijn gekomen. Van bijvoorbeeld uh, Pek Zwolle is ook niet nodig. Er staat een goede keeper, Diederik Boer. En die is eigenlijk... Nauwelijks op de proef gesteld. Er is nog wel een vrije trap. Die gaan we zien van Jeff Stans. Vorig jaar nog in de eredivisie bij RKC. En eens kijken wat hij te bieden heeft. 3,5 minuut voor het einde van deze wedstrijd. Wordt het nog een leuke slotfase? Misschien dan toch? Of gaat deze bal over zoals we dat al eerder hebben gezien? Het is een hele vrije, vrije trap. Richting de linkerkruising. En het is maar goed dat Diederik Boer op zijn post staat. Of Bergeois. En nou, die doet dat toch heel behoorlijk. Hij is ingevallen voor Boer, die geblesseerd is geraakt in deze wedstrijd. Goed gedaan. En uh, nou ja, zo blijft het dus 4-1. En als je niks meer van me hoort, zou ik zeggen in de laatste minuten. Dan blijft het 4-1, maar misschien wordt het ook wel 4-2. Nog heel even de corner. Dicht voor het doel, Béjois bokst en zo blijft het. 4-1 voor Zwolle. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. We praten over. Het woonakkoorddebat dat op dit moment bezig is en over de nacht van Adrie Duiverstein en uh, de druk die op hem is uitgevoerd, want dat is er behoorlijk. Eerst even wat er net is gebeurd, dame en heren aan tafel, um, Iftin en Jurjen. Het debat is even geschorst hè, op dit moment. Ja, ja uh, fractieoverleg. PvdA wilde even overleggen, dus daar, daarom hebben ze, wachten ze wat langer totdat die tweede termijn komt. Uh, het meest opvallende is dat Duivestein zegt dat het een uh, belangrijke... Wat zijn er nou precies? Buitengewoon belangrijke toezegging is. Oh ja. Precies, en dat is dus dat die toezegging... 70 miljoen waar wij net een beetje uh, schamper over deden. Wat nog geen 5% is, terwijl hij vroeg om de helft. Ja. Um, dus ik ben heel benieuwd wat ze nu in fractieoverleg uh, met elkaar gaan doen. Maar Duivestein vindt het een, een belangrijke... Ja, hij nou ja, kan ook zin spelen inderdaad, op uh, de evaluatie. maar Van Blok al heeft aangegeven uh, dat hij best wel iets meer naar voren wil schuiven. Dat uh, het kabinet er met een open mind uh, in zal gaan. En dat er uh, goed en kritisch gekeken zal worden. Want die evaluatie, dan gaat het erom dat het in 2017 uh, geëvalueerd wordt, de maatregel. Ja. Nou, eerder, en, eerder nog, maar dan dus eerder eerder, dan eerder. lees ik ja. hier net. Eerder ja. dan na de reeds toegezegde drie jaar. Met een evaluatie komen van de effecten van de verhuurheffing. Um, maar even, en, want dat staat voor dat je, de maat, dat je het, die, die, dus die, die heffing gaat evalueren om ervan af te komen, ja, toch? Ja, maar um, dat kan natuurlijk niet, want het kabinet wil gewoon tot en met 2017 die bezuiniging van 1,7 miljard inboeken. Ja. Um, dus wat, wat ze daar nou precies mee gaan bedoelen, eigenlijk, zeg maar in het slechtste geval creëren ze daarmee gewoon over twee jaar nog een nacht van de uifsteunen. Ja, ja, ja, ja het wordt een soort van Duiv uitstel. Duivestein wil het eerder het moment, het evaluatiemoment. Maar, maar Blok zegt gewoon nee. In ieder geval, uh, dus als we ervan uitgaan dat dit uh, kabinet de rit uitzit. Tot en met 2017. Ja. Het wordt geen lange nacht dus. Ik denk het wel, Of tenminste, het hangt een beetje vanaf wat, wat, er, wat er zo uitkomt. Maar het zit nog zo ver uit elkaar. Ja. Het kan ook zijn dat het overleg erover gaat: Van hey, vinden we het überhaupt wel zinvol om uh, te gaan overleggen? Of zeg wel in tweede termijn: uh, dit gaan we niet doen, vriend. Ja, of uh, hij heeft ook toegezegd dat hij misschien met een motie zou komen. Maar waarom zegt hij dan ze belangrijke handreiking? Voor. Waarom zeg je dat dan? Nou ja, dat is een beetje om wat ik net zei. Dat hij, er wordt in ieder geval onderhandeld. En tot nu toe was hij het uit de boodschap van nee, kunnen we niet aankomen. Maar er is dus kennelijk geld. Um, alleen Duistijn zegt dus eigenlijk van ik wil 11 12 keer zoveel. Dan die 70 miljoen die uh, die blok hier biedt. Dus dus dat, dat kan nog een hele lange nacht worden. Lekker naar sport gaan, lekker naar sport gaan. <lacht> nou, we gaan het over hebben wat er allemaal gebeurd is met Adrie uh, Duivestijn, en dat doe ik uh, met uh, de politieke spinners hier aan tafel. Tenminste, de mensen die daar verstand van hebben, dan laat ik het zo noemen. Iftin en Jurien, want de, de afgelopen dagen is, is natuurlijk ongelooflijk veel met Duivestijn gepraat gisteren uh, met zijn eigen fractie, maar ook uh, met uh, alle fractievoorzitters die bij het sluiten van het akkoord betrokken waren. Ook door, door Ascher en, um, uh, en Blok samen. Ja, er was gisteren al gistermiddag topoverleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken, met onder andere oh. dus Duivenstein, de fractievoorzitters van de eerste kamer die er betrokken waren, dus Loek Hermans uh, en Marleen Bart. Ja. Uh, er is gisteravond nog tot late overleg geweest. Daar uh, twitterde Jos Heijmans over, uh, vooral oh. over het hele zenuwachtige gedoe van Bart, dat ze door de wandelgang aan het rennen was en uh, hij de zei. Fractievoorzitter, nou, van de de fractievoorzitter van de PvdA. Fractievoorzitter van het PvdA, dat ze nog gelukkig dat er geen camera op de was gericht omdat het dramatische beelden opgeleverd zou kunnen hebben. Uh, en vandaag was er weer overleg uh, met de ministers en Duim. En ja. nu is er weer overleg. Dus er maar, wordt wat afgesproken. Wij waren zo benieuwd, of zaten er op de redactie vanmiddag over te praten, hoe dat dan is gegaan. Dan zitten ze daar in die toch een beetje benauwde. Eerste Kamer, een lange gang, smal. Ik ruik al het verval daar een beetje, heb ik altijd het ja. idee. Altijd blad het een beetje van de muren ja, af te Het verven. is ook wel weer een heel gaaf gebouw, hoor. Het is natuurlijk ik echt, ben er al eens geweest, geweest, maar, maar ja. Het is, als je er rondloopt, je hebt wel echt het idee... alsof je echt in de politiek rondloopt. Ja, maar het is allemaal, iets klein, hè? Ja. Ja, en dan, ja. er zitten dan mensen bovenop je. Nou goed, er zijn natuurlijk ook bij het ministerie van Blokken... Ja. is er ook gepraat. Maar dan zitten ze dus aan tafel. En hoe, hoe moet ik me dan, dan voorstellen? Zit dan Blok aan de ene kant, Asja aan de andere kant... en de ene is de good cop, en de andere is de bad -coop. Op, zoiets. Wel, uiteindelijk willen ze natuurlijk allemaal dat die, dat die tekent. Maar. Volgens mij zit je er niet voor niks, uh, niet voor niks bij. Want. Uh, ja, want als er, het, hoezo zit Asje erbij? Nou ja, als er één iemand op dit moment de baas is bij de PvdA, dan is dat niet meer de oud politiek leider die Samsom. Samsung, uh, Maar dan is dat Asje. Die heeft gewoon die onderlinge strijd gewonnen. Die ligt het best. Die kan het best onderhandelen. En die is op dit moment dit soort momenten in een hele andere stijl dan een andere. Uh, grote, uh, grote naam in het uh, onder druk zetten van mensen, namelijk Maxime Verhagen. Uh, die kon altijd heel nasty worden. Dat wordt Asje nooit. Maar hij heeft de reputatie dat hij een soort buitengewoon sympathieke deur is. Echt, uh, er zit geen beweging looiedeur. in. Bij het herfstakkoord ook, uh, als je met Asje ging onderhandelen... uren en uren pratend, je kwam nog steeds met niks verder thuis. En dat gebeurt nu natuurlijk ook. Kijk, um, mijn stelling... Daar hebben die VVD's wat bloedhekel aan... Ik hoorde altijd van Salm, dan kwam Melkert kwam bij Salm. En dan ging die zei het hadden zijn akkoord Ik ga daar nog wat af. We hebben VVD's, zo, dan bloedhekelen Ja, we hebben VVD's gaan daar net iets losser mee op uh, mee om zeker ook de, deze VVD van, ja. van Mark Rutte. Het is gewoon weet je, vrienden als we gewoon uitkomen dan komen we er gewoon uit. Oh, even dat regelen, is dat even is dan, regelen. Ja, precies. En als er dan dus echt iemand principieel gaat lopen doen dat herkennen ze niet. Als is dat wel. Duivestein is dat ook. Dus in die zin komt dat heel goed aan. Ja. Maar mijn stelling is echt dat de PvdA veel eerder een fout gemaakt heeft. Toen Duivestein in de Eerste Kamer kwam, in zijn mede-speech... maakte hij gehakt van, dit, van, deze, van deze woonplannen. Dan ga je het helemaal tot nu uitstellen. Totdat hij op het, spits, het, het op het spits blijft. Dat had je gewoon eerder moeten doen. Ja, terwijl hij, zeg maar, eigenlijk als een soort tussenpauze, nou, hij niet zozeer tussenpauze. Pas uh, net aangesteld werd in de Eerste Kamer. Uh, toen dat hele woonakkoord speelde. Ja. En met zijn achtergrond had je, hadden ze ook wel kunnen weten. dat die eventueel dwars ja. zou kunnen liggen. als je aan die. Uh, maar hebben zij in. De, want wanneer zit in februari? dit akkoord gesloten? Hebben ze ja. sinds die tijd elke maand, elke week op hem ingepraat? Nee, volgens mij dus, He, dus Pas in maart is hij uh, uh, ja. eerste, kamer, eerste Kamerlid geworden. Dus als je ervoor een vervanging zoekt... Ja. had dan een iets betere vervanging gekomen. Ja, maar goed, dat maar is... dat is natuurlijk gewoon een democratie we we proces. De ja, het is verkeerd ingeschat. Ja. Ja. ja, is ook zo. We, ja, we lullen hem wel om, maar ja. nee dus. Nee, en, en waarom is hij niet om te lullen? Dat is eigenlijk om wat ik eerder zei. Um, hij is gewoon dead man walking. Hè. Uh, hij is klaar hierna. Uh, de partij is nooit echt loyaal naar hem geweest. Um, hij heeft nooit een staatssecretariaat gehad, wat hij heel graag wilde hebben. Dus het is niet zo dat hij zegt, van, nou, die partij heeft me zo goed behandeld. Ik blijf, of ik, ik bind wel even in. Miss Kent Corrie V. las ik, geloof ja. ik, ergens ja, maar maar vandaag, maar dat, in dat de krant. Dat is echt. En hij, je ziet ook, ja, er zit dat op... is er heel gevaarlijk. Want ja. dat was Wiegel natuurlijk uh, dus ook, en, ook. Ja, die zei. En Fontaine ook. Die was ook afgedankt. Precies, en daar lijkt het dus ook heel erg op. Wat hij wat hier doet, is op de valreep nog eventjes zijn erfenis veilig Tuurlijk. En dan, uh, nou ja, probeer er maar omheen te werken. Ja, eh, Jurjen, jij zei vanmiddag tegen de redactie. doe mij denken aan de politieke serie House of Cards. Een serie over de wandelgangen in het Witte Huis. En daarin doet zich een enigszins vergelijkbare situatie voor. Een politicus wordt onder druk gezet door een collega om iets te doen dat hij eigenlijk niet wil doen, en dat gebeurt zo. Keeping that shipyard open is what got me elected. Those people are my friends. I'm not here to debate this, Peter. <laughs> And I don't know how yet, but I will make it up to you, Peter. I'm a powerful friend to have right now. Perhaps your only friend. So don't defy me. <laughs> ja, hij um, zegt uh, Kevin, uh, hoe heet je ook weer, Kevin Spacey, ja, die zegt uh, tegen een congressman, Frank Underwood: Ik ben er niet om met je te discussiëren. Ik weet nog niet hoe, maar ik maak het goed met je. Ik ben een machtige vriend om te hebben, misschien zelfs je enige, dus daag me niet uit. En, maar met deze, die, die Frank, die krijgt er dus wat voor terug. Ja. Hè? Die, uh, die heeft nog ja, een hele carrière. Ja, die, die voor heeft, terug, ja, ja, ja. Die heeft het nog die, een hele carrière voor zich. Ja. Maar jij zegt, ja, dat is dus niet met de nee, Adel zijn, precies, is dat gewoon niet in zo? In politiek heb je, heb je het magische woord leverage. Uh, het feit dat je dus iets ergens tegenover kunt stellen. Ja. En dat is wat de PvdA's nu een beetje missen ten opzichte van Duivestijn Tot het punt dat Duivestijn zijn hand overspeelt en zich belachelijk maakt. En dat is dus de hele tijd een beetje het spelletje. Dat zij hem voor gaan houden van... Adrie, pak nou datgene wat jou hier nog een beetje de held in maakt. En zolang ik dat maar wat, kan Maar wat, het wat, wat in it voor hem in dit geval? Want oké, okay, dus qua carrière niks. Maar, nee, maar uit een paar toezeggingen tekenen, van Blok. Dat precies, zijn een paar kleine zou dingetjes. Duivestijn gelden. Het is altijd fijn als dat aan je naam hangt. Dus geld, geld in dat fonds. Um, een evaluatie inderdaad. En, ja, Eftin gooit hem al in. Commissie, duiven staan. Dat voorstel wat hij doet. Die zegt van, we gaan op een hele andere manier naar die woningmarkt kijken. Um, als, ze, als ze zeggen aan het eind van dit debat. Blok, een blok die zegt eind tweede termijn. Er komt een commissie. Adrien wil je daar een rol in spelen. Dan gaan we dat. En dat, en dat nou, je nu toe, hangt zijn gaan we naam daar onderzoeken. Ja. We gaan uh, naar de rij. Naar het Sportgala. Edwin Cornelis, het talent van het jaar. Luister even mee naar Edith Schippers. Youth Talent Award 2013 gaat naar Mathieu van der Poel. Wielrenner Mathieu van der Poel uitgeroepen door Edith Schippers de minister van sport als uh, talent van het jaar. Hij is uh, de zoon van uh, oud-wielrenner uh, Adrie van der Poel. En uh, hij beheerst dezelfde disciplines als zijn vader. Hij is wereldkampioen junioren geworden in dit geval op zowel de weg als het veld. Het en dat betekent dus dat vinger. hij een uh, prachtige prestatie ja, heeft oh, neergezet. Hij is niet in de zaal aanwezig, maar gaan. zijn vader wel. Want hij zit zelf in het buitenland, uh, denk ik zo. Dus we horen wat uh, Adrie van der Poel, de vader van, dus uh, gaat zeggen als hij uh, de prijs nu uh, in ontvangst neemt. Thank you. Uh, nou, hij gaat niet zoveel zeggen, geloof ik. Want uh, we zien uh, Mathieu daar op het grote scherm verschijnen. Er is een Skype-verbinding mee. En uh, daar kunnen ze waarschijnlijk eventjes mee uh, communiceren. Nee, dat komt niet, kom niet helemaal door, geloof ik. In ieder geval kan, biedt mij dat dan de gelegenheid om te zeggen... dat we ook het, uh, het uh, sportmoment van 2013 hebben gekregen... waar de mensen dus voor hebben kunnen kiezen via internet. En uh, dat is gevallen op uh, Jeffrey Herlings, de motocrosser... die wereldkampioen werd voor de tweede keer. Daar hebben de mensen dus voor gekozen. Hij is dus uh, verkozen tot sportmoment van het jaar. De grootste verkiezing die van Sportman van het jaar, die moet nog komen. En de vraag is of dat in jullie tijd lukt. Dat is de ja, vraag. Ja, leuk zo'n jongetje. We hebben heel wat anders dan het politieke talent van het jaar. Meneer van Ooyik. Vond je dat terecht trouwens? Uh, ja, uh, ja heel ja, dus, Kijk, bij mijn beeld van talent is een aanstormend jong bevlogen, uh, maar, maar, ja, goed, maar goed. Als talent en iemand die het net doet. En eigenlijk werd het zet als een tussenpauze. Nee, ik, vond, ik vind het vind wel, het wel, terecht, wel ja. mooi hoe hij zijn rol inderdaad veranderd. Ja. Mensen dachten van daar heb je Bram en Bram kan niks. En uiteindelijk bleek hij toch als enige geld binnen te halen bij de algemene beschouwingen. Heeft hij netjes gedaan? Heeft hij netjes gedaan. Goed, terug naar Adrie Duivestein. Um, een commissie met zijn naam erop, heeft in, dat zou hem nog wel eens. Uh, een commissie die dus moet onderzoeken of er uh, nou ja, die mogelijkheid is tussen huren en kopen. Dat zou hem wel eens gunstig ja, nou ja. kunnen stellen, waardoor hij zegt oké, okay, ik stem voor. Kijk, we praten nu ook over de nacht van uh, ja, Duivenstein. En, Dit staat uh, denk ik straks al op zijn wiki, hoor, denk ik. Ja, de nacht van Duivenstein, dat, dat, nu al. wat ook de uitkomst zou mogen zijn. Maar um, hij, hij heeft er niet onder stoel of bang over. Dit is het einde eigenlijk van zijn politieke carrière. Hij is ook gestopt met uh, wethouders zijn. Die man is helaas ernstig ziek geweest. Um, dit zijn, zijn zijn laatste nog gloriedagen. En als hij, als hij iets moois kan krijgen op zijn naam, ik gun het hem van harte... Uh, dan zou een commissie, uh, uh, een of inderdaad uh, de, de duivens, Nou, dat zou een hele mooie afsluiting voor hem mogen zijn. Het is eigenlijk allemaal zo cynisch, hè? Ik bedoel, Vreselijk. Dan, ja, dus ja dat zit nou, een nou, verschrikkelijke ja, als wereld. Als je, als je dit er aan uit ja. kan slepen, ook kan. Ja. Ja, ja, nee, Maar dat ja, nou, komt, komt ook wat, door, door de manier waarop we hier over praten. Want er ja, zit, maar, het, we, jullie maken het ook erg. <laughs> uh, uh, <laughs> jullie maken het ook verschrikkelijk. <laughs> Jij wordt altijd boos op ons. Nee, je wordt altijd boos. Nou, niet boos. Maar nou even terug naar de inhoud van dit plan. Eigenlijk heeft die duivens <ook laughs> iets heel moois. is heeft en sociaal worden. en liberaal. En, hij, ik en van, hij durfde tegenheen te gaan. Ik vind eigenlijk... Is die, die man het een moest, held? is. Maar als je het nou heel strak bekijkt... heeft hij een idee wat... liberaal is. Dan zou je toch denken van... omarm dit met grote armen, voer het in... En iedereen wordt er een ja, beetje tuurlijk, blij tuurlijk, tuurlijk. van. Dus Ieder, maar wat is dit nou voor troep? Ik, ja, het wordt ook heel erg ingezoomd. Het is een, een minderheid in de Eerste Kamer. Het is allemaal nu erg pijnlijk. Er is ook een pensioenakkoord. Maar inderdaad macht staan we. Ja, daar, daar nee, we over het, de Die, gaat die, die om. macht maar heeft hij we... nodig om zijn zin te krijgen. Ja, en, maar, kijk maar, ik vind maar, dat toch wel heel je, je zag, je zag, gisteren, gisteren, zag je, gisteren zag je Dominique van der Heijden die alleen maar vragen over macht stelde. staan nee, die alleen maar antwoorden gaf die over de inhoud gingen. En ook als je vandaag naar het debat kijkt. Het is inhoudelijk en hij staat ergens voor. En dat, uh, goed dat je ons daar nog even aanleken. En hij durfde tegen te gaan. Nee, nee, maar nog, en hij durfde staan nee, voor zijn eigen ideaal. Een Ik ben keer, het met je één keer erop ingaan al. We nee, we zetten er een punt achter. We gaan het zien deze nacht. Ja. Maar, het komt er wel door, <laughs> toch? De, de nacht komen we sowieso door. Wat de uitkomst zou zijn dat blijft voor ons allemaal nog spannend. Ik meld nog even de eindstand bij Excelsior Paxvolen 1-4. BNN Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden als eerste schrijver Kluun. Dag Willemijn. Normaal gesproken worden kolombundel, dag Willemijn. Normaal gesproken worden kolombundels nooit gerecenseerd. niet door de Volkskrant, niet door NRC, niet door de Telegraaf, niet door HP. En Clune 2 is gewoon door het prestigieuze, vermaarde, wereldberoemde chicklit.nl bekroond met vijf hartjes en geen sterren, maar hartjes. Ik ben al in de kerststemming. Normaal eindigen we altijd met Bobby Eden, maar die is door technische omstandigheden mislukt. Helaas Bobby, tot volgende week. Ja, sorry Mark, ik weet dat hij jouw favoriet is, maar ja, weet ik. We gaan de nacht in met uh, Jurjen van den Berg en even Abokoor. Het wordt een mooie nacht. Dank beiden, Mark, tot volgende week. Zometeen langs de lijn met Henry Schut.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 Levenheersbeestje moet. Doneren moet. Giro 1107 moet. moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Steun Stichting Vluchteling. Geef op Giro 999. Dit is Radio 1.